12 uur. Het nos Journaal. Jeroen Tjepkama. Stabiele nacht voor Prins Frizo, maar hij is net als gisteren niet buiten levensgevaar. Volgens behandelend arts heeft Frizo geen schedelbasisfactuur. En de onrust in de PvdA rond Cohen houdt aan.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 Wunje van alle mensen. en we danken ook dat zie ons in roe las. Ja, dat was uh, prins Willem Alexander. Verslaggever met een Remer. Jij bent bij het ziekenhuis in Innsbroek. Wanneer wordt de familie daar verwacht? Eh, tussen nu en een, een half uur, eh, nauwkeuriger is het bijna niet te zeggen. Berichten zijn hier eh, wisselend. Eén moment eh, horen we nog een half uur, eh, daarna zou het weer langer duren. Het is eh, tussen nu en eh, half één is de verwachting eh, dat de familie hier eh, aankomt om eh, prins Friso te bezoeken. Ja, is er al meer bekend over de gezondheidssituatie van de prins? Nou ja, de RVD heeft een communiqué uitgedaan. Daarin wordt gesproken dat het, de situatie onveranderd is. Stabiel, maar niet buiten levensgevaar. De, dezelfde formulering die we gisteren al hoorden. De prins heeft, zoals je ook al zei, een rustige nacht doorgebracht... en wordt door een team van specialisten behandeld op de trauma-intensive care. We hebben gesproken met Jannetje Koelewijn. Zij is verslaggeefster voor NRC... en heeft gehoord via een behandelend arts, een van de behandelende artsen... dat de prins gisteren is onder. Dat hij geen uh, schedelbasisfractuur had. Dat hij ook geen verwondingen had aan de rest van zijn lichaam. Maar dat het grootste probleem voor de prins is dat hij 20 minuten onder de sneeuw heeft gelegen. Dat wil niet zeggen dat hij 20 minuten geen lucht heeft gehad. Want het kan zijn dat je onder een lawine uh, toch nog iets van een luchtbel hebt. Maar goed, dat is het grote gevaar op dit moment. Hij was onderkoeld ook op dat moment. 32 graden uh, was zijn temperatuur. Dat wordt als gunstig uitgelegd door specialisten omdat het lichaam dan minder zuurstof nodig heeft en dat zou minder schade toebrengen aan de hersenen. Dat is wat we hier via via dan horen vanuit het ziekenhuis. Ja, wanneer kunnen we meer informatie over zijn toestand verwachten? Ook daarover wisselen de berichten. Er was een bericht dat uh, het, het ziekenhuis met een, een statement zou komen. Ik hoor net weer van een Oostenrijkse journaliste die uh, met de kliniek heeft gebeld dat dat niet het geval zou zijn. We moeten dus afwachten. Uh, we hopen wellicht dat als de familie hier aankomt uh, we dan ook uh, in de gelegenheid zijn. Misschien om een vraag te stellen. Misschien dat we dan iets meer horen over uh, de toestand uh, van prins Friso. Maar dat is allemaal uh, nog afwachten. Dank, Menno in Innsbruck. Radio Vorarlberg, Landesrundschau. Nach dem Lawinenunglück ist der niederländische Prinz Friso noch nicht außer Lebensgefahr. Der verunglückte Prinz ist der zweite Sohn von Königin Beatrix und ihrem Gemahl Klaus. Die Niederlande sind in großer Sorge um den Gesundheitszustand ihres Prinzen Friso. Derzeit liegt der 43-jährige Prinz im Schockraum der Universitätsklinik in Innsbruck. Sein Zustand sei zwar stabil, aber dennoch kritisch. Het. Ook in Oostenrijk is het ski-ongeluk van Prins Fries nog steeds groot nieuws. In Leg is uh, verslaggever Matthijs van der Wiel. Uh, Matthijs, jij bent in Leg, dus daar is het ongeluk ook nog het gesprek van de dag, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Toch is het niet zo dat het dorp op een of andere manier hier stil bij staat... of dat het anders is dan op een andere zonnige zaterdagochtend. Want dat is het vandaag, een hele zonnige dag. Bijna strak lucht en al die meters, witte sneeuw eromheen... ziet het er paradijselijk uit. Het is ook de eerste dag van de Krokusvakantie, de drukste periode hier. Heel veel mensen die hier nu aankomen, het begin van een hele fijne vakantieweek... en die ja, ook niet hun plezier laten bederven daardoor. Ja, waarom zouden ze ook? Uh, maar ze hebben het er wel over, mensen die ik spreek uiteraard, en dan is toch de mening die het vaakst hoort... ja, je moet ook niet buiten de pistes gaan. Dat is ook heel erg uh, onver on, uh, onverantwoord. En mensen die ik spreek die zeggen, ja, wij letten nu wel meer op. We gaan misschien, ook al is die neiging soms heel groot, ziet het er heel aanlokkelijk uit. Die diepe sneeuw waar nog niemand geweest is, waar je dan je eigen spoor kunt trekken... om daar dan in te gaan. Ik sta nu onderaan uh, een van de skiliften uh, en vlak daarnaast kun je precies zien zo'n klein lawinetje... wat volgens iemand van uh, de lifterdienst die wij zojuist spraken... ook vergelijkbaar is met de lawine waar Prins Frizo in is terechtgekomen. Te en dat is maar een hele kleine... Verschuiving van sneeuw, een paar meter breed, 4, eh, 5 meter hoog. Hele kleine lawine. niet zo'n enorm razend ding. Maar dat is genoeg als er een kommetje onder zit. En dat zou op de plek van het ongeluk ook het geval zijn om iemand te bedelven onder meters sneeuw. Dat geeft een beetje een idee van eh, de plek waar het gebeurd is. Waar eh, wij nog eh, proberen te gaan kijken later vandaag. Zoals dus ik zeg, eh, leg, eh, ja, men heeft het erover. Maar verder gaat het gewoon door. Tegenover me is er een een terras waar hippe lounge muziek wordt gedraaid en daar zitten de mensen aan de champagne te nippen, de bondmuts even afgezet, letterlijk die ligt op tafel want het is warm mensen gaan skiën, staan hier in de rij voor de lift. Het enige waar je het echt aan kunt zien dat er iets gebeurd is wat groot nieuws is, dat zijn de vele, vele cameraploegen hier in de straat. Normaal zie je mensen skis op een schouder torsen op weg naar de skibus of naar de lift nou daartussen lopen nu ook heel veel cameramannen met zo'n groot statief op een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 Alleen zij mogen deelnemen aan het conclaaf dat een nieuwe paus kiest. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter benzine moet nu net iets meer dan 1,79 euro worden betaald. En dat is een fractie hoger dan gisteren toen er ook al een record werd bereikt. De prijs loopt al weken op, vooral door de ontwikkelingen in Syrië... en de mogelijke olieboycott door Iran. Het consumentencollectief United Consumers zegt verder... dat de wereldwijde vraag naar olie stijgt. Sinds begin dit jaar volgt record op record. Ook een liter LPG kost nu met bijna 89 cent meer dan ooit. Diesel is met bijna 1,5 euro voor een liter niet ver verwijderd... van het record uit juli 2008. Toestand, nog een keer de, hoofdpunten. de toestand van prins Frizo is onveranderd. Hij is stabiel, maar verkeert nog altijd niet buiten levensgevaar. Volgens de behandelend artsen had de prins een rustige nacht in het ziekenhuis koninklijke familie komt naar verwachting binnen nu en een half uur aan... in het ziekenhuis in Innsbruck. En zodra er meer nieuws is over de toestand van Prins Frizo... hoort u dat hier op Radio 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen langs de lijn met het WK's schaatsen Allround. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN-bank weet u dat wel...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 10 over 12. Goedemiddag. Welkom bij deze extra lange NOS langs de lijn die duurt tot 6 uur vanmiddag. Daarin blijven we natuurlijk de situatie rond de Prins Friso volgen. Straks om half 1 zou er een persverklaring van de behandelende artsen in Oostenrijk komen. Maar dat is nog onzeker. We houden de vinger aan de pols. Wat de sport betreft, de halve finale van het EK badminton. De vrouwen spelen in Amsterdam. De halve finale tegen, tegen Duitsland. We zijn bij het ABN Amro Tennis toernooi. Waar de halve finales worden gespeeld. En rond half 5 natuurlijk het sportforum. Maar dat is het nog lang niet. Want totdat het zover is, staat natuurlijk centraal de WK Allround in Moskou. Jochem Uitenhagen is hier in de studio. En daar zijn ze, de schaatsgeluiden vanuit Moskou. Met daar Joris van den Berg en Erwin Wenemars. Heren, goedemiddag. Even kort een rondje maken. Jochem, wat verwacht jij? Ik verwacht een spannend toernooi. En er wordt natuurlijk gekeken naar Sven. Is hij nu zo goed als hij die, als, als die kan zijn? Gaat Skobref nu na zijn uh, zogenaamde blessure aan zijn schouder... nu wel hard rijden voor eigen publiek? Ja. En bij de dames gaat natuurlijk de strijd weer om... Uh, gaat Perstijn na haar klachten van haar nek nu wel uh, gewoon hard rijden. Dan ja. gaat Irene de titel verdedigen. Nou, prima. Uh, allemaal om uh, naar uit te kijken. Uh, uh, Erbe Wenemars, jouw ja. voorspelling van uh, deze dag. Laten we daarmee beginnen. Nou, laten we. we zijn, nu, nu, nu bij de dames zi, zijn we al begonnen. Uh, ik denk dat dames wordt heel erg spannend. Er uh, gaat al namelijk een strijd worden tussen Sablikova en Irene Wüst. Uh, het is heel afhankelijk van hoeveel voorsprong gaat Irene Wüst pakken... op die 500 meter. Joris? Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Wust uh, ziet er goed uit, schijnt in grote vorm te verkeren. Dat konden we gisteren ook zien bij het uh, warmrijden, het trainen. Het zag er allemaal heel overtuigd en flitsend en sterk en krachtig uit. Ze is op het juiste moment aan het pieken, ze is in vorm. Is in de wereldbeker van vorige week ook duidelijk geworden. En vandaag moet ze het dan zeker gaan laten zien op die 500 en op de 3. En dan morgen op de mijl en dan op de 5 kilometer maar zien waar het schip strandt zoals gewoonlijk. Ja, dus het feit dat veel mensen denken het gaat niet om wie er wereldkampioen wordt... maar met hoeveel Sven Kramer wereldkampioen wordt... Dat, oh, gaat, dat nee, gaat even dat niet op, Evan, hoor ik jou zo. Dat hebben we nog helemaal niet gezegd. Nee, het gaat bij de heren gaat het een hele spannende, spannende, spannende strijd worden. Dus Skobref, Blokhuizen, Koen verwij. En wie weet, misschien doet die Tetjan Bloemen ook wel iets heel raars. En hoe goed is Sven Kramer? Dat, dat is natuurlijk ook nog, ook nog maar de vraag. Hij heeft vorige week een tikje gehad. Het gaat bij de mannen gaat het sowieso een superspannend toernooi worden. Ja, nou, geweldig. Uh, de 500 meter vrouwen... Is begonnen, uh, stand van ja. zaken, graag even. Het is bezig en uh, op 1 staat op dit moment één vrouw ook onder de 40 seconden. Dat is Idan Njantun uit Noorwegen, 3987. 87 Klassen reed net 40-04. Maar wat veel belangrijker is, we zijn precies op het goede moment live bij de baan. Want aan de start staat de eerste Nederlandse, het is de zevende rit. Linda de Vries staat aan de start tegen Claudia Pechstein. Ze werd net al door Jochem hagen genoemd. Ze start toch, er was even twijfel over de start van Pechstein. Last van de nek. En dat is met haar manier van bocht te rijden heel lastig. Want dat doet ze al een beetje met een gekanteld hoofd. Maar daar staat ze dan toch, Claudia Pechstein, een van de grote stiekeme outsiders voor dit toernooi waarbij, en dat hebben we net al een paar keer gezegd natuurlijk vooral wordt gekeken naar Wust Sablikova en misschien wel die twee wat snellere sprintende vrouwen daarachter ik noem Leenstra en ik denk ook een beetje aan Christine Nesbitt, want die was er vorig jaar toch bij. Ze zijn vertrokken. Linda de Vries in de binnenbaan, in de buitenbaan, Claudia Pechstein. Ook voor Nederland is het toernooi nu begonnen in een niet al te goed gevulde hal. Erben opening? Na ja, nou de opening ziet er hartstikke goed uit. 10-8. Het eerste, eerste reis die onder de elf seconden over En het gat met, met de Pechstein is best wel 3-10 om 11-1 en op die kruising, dan zie ik dat gat eigenlijk alleen maar groter worden. En dat is een heel goed teken, want Linda de Vries is natuurlijk een fantastische schaafster die uh, ook een mooie kampioenschap kan kan rijden. Ja, veel inhoud ook. En Stijn, het ziet er niet heel overtuigend uit. De Vries gaat er in de buitenbocht. Ze heeft er helemaal niet gezien. Ze ligt ervoor, ze blijft ervoor. En ze gaat met een goede, krachtige slag nu naar de finish. Linda de Vries. 39-81, snelste tijd op dit moment. 40-32, Claudia Perstijn En dan denk ik dat Linda de Vries het prima gedaan heeft. Ja. Sterker nog, het is een persoonlijk record. Het is een persoonlijk record, seizoentijd. Super goed. Als je op een WK allround, hè, als je daar gewoon kunt beginnen met een, met, een, met een persoonrecord, dan doe je het gewoon fantastisch. En ze is ook hartstikke blij. Op de kruising staat daar haar, haar, staat daar haar coach Rutger Thijssen, die is hartstikke blij. Dus ik denk dat, dat, dat we in ieder geval één Nederlander hebben die in ieder geval uh, al, nu al een super, super trooi rijdt. Ja, en ja, ook mooi zo even onder de 40 voor het eerst in je carrière. En dat heet dan wat zo mooi is en waar Irene Wüst de laatste jaren ook zo goed in is. Pieken op precies het juiste moment, op het moment dat het ertoe doet, op zo'n wereldkampioenschap. Als waarvan hier sprake is. En alsof het allemaal niks is, gaan we gewoon door in rit 8 met de volgende Nederlandse. Want daar staat in de binnenbaan Jorien Voorhuis-Steer. Ze kwam net aan, ook weer in het toernooi hier. En ze mag het gaan opnemen tegen de vrouw voor wie eigenlijk iedereen in het oranje pak hier bang is. Maar dan op een sportieve manier Martina Sablikova. Benen als breinaalden, maar zo sterk als een paard. Zeker op de 5 kilometer daar op. Op die afstand, op de steersafstand, ja. is Martina Sablikova de laatste jaren, zeker op de grote toernooien, bijna onklopbaar. Ja, en ze staan naar de stad, dus ze gaan al uh, richting de stad, houding. En ik moet, ben heel erg benieuwd wat, wat Jorien Forest nou hier, hier gaat doen. Ze heeft echt een teleurstellend, uh, te, te, te, te, een teleurstellend jaar, maar ze is in ieder geval goed weg. En ze ligt voor op Martina Sablikova op de eerste 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 meter. Want ze gaat sneller openen. Nou, dat doet ze dan ook net niet. Het is allebei 11-3. Nee, ja, het gaat om een honden. Ze allebei 11-3, kunnen ze allebei mee door. Het zijn geen vrouwen voor de ja. 500 meter. Ja, erben. maar als je kijkt nu naar de kruising. Wat Martina Sabrikova komt vanuit die buitenbocht. En nu rijdt ze wel lekker hard naar Jurien Voorhuis. Hij is voor Martina Sabrikova de ideale rit. Ze kan optimaal gebruik maken van het tegenstand. En ze komt nu, met het uitgaan van de bocht, komt ze, denk ik, vlak voor, vlak naast Jurien Voorhuis. En het opmerkelijk is, Sabrikova doet dat met de arm op de rug en wint de rit in 40 Drie. Ja, ja, wat moet je daarmee? Het is voor Sablukova, zij is geen sprinster, dat is u inmiddels duidelijk. Ja. Geen heel slechte tijd, maar ook niet echt. Nee, ze kijkt ook nee. een beetje van, ja, wat, wat moet ik hier nou blij mee zijn? En zo te zien is ze dat niet helemaal. Ja, ze twijfelt wel een beetje, maar ze is wel, het is wel haar snelste seizoentijd Met een halve seconde, dus... Ze rijdt in ieder geval hier haar beste 500 meter van het hele seizoen. Ja, dus oké. Okay. Maar het is natuurlijk wel afhankelijk van wat doen die andere meiden. Wat gaat een Nesbit doen? Wat gaat Irene Wus doen? Ja, die, Hoe weet, zijn ze? die weten nu allemaal. En met name zo'n Nesbit die kan hier natuurlijk een enorme hap nemen uit die tijd van Sablikova. En daarmee toch in elk geval de druk opvoeren. Ja, het wordt weer een wat lawaairiger in de zaal. Dat komt misschien uh, aan de ene kant doordat Marit Leenstra aan de start staat. En er zijn hier veel Nederlandse supporters. Maar wat u nu hoort is het juichen voor de tweede... van. ...van de drie Russinnen die hier gaan starten. En dat is Julia Skopova. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar Marit Leenstra. Want hij hoorde vanochtend uh, eigenlijk alleen maar negatieve berichten over Marit Leenstra. Want ze zou vannacht overgegeven hebben. Ze was absoluut niet fit. En het was nog maar de vraag of ze vandaag zou starten. Nou, ze staat gelukkig aan de start. Beetje en, bleek, hè? Is ze? Ja, ze zag net ook een beetje bleek uit. Uh, dus we zijn heel erg benieuwd wat ze nou eigenlijk kan. Maar het is natuurlijk een 500 meter. En ook al ben je dan een klein beetje zieker. Het is ook een beetje een kunstje wat je, wat je gewoon moet kunnen. En dat en kunstje, heeft... dat beheerst je. Kijk eens even naar de seizoenranglijst van de vrouwen die hier starten. Ja. <laughs> Nesbit is de grote favoriete. Heeft als enige een 37e dit jaar achter haar naam. Maar dan Leenstra met 38-15 dit seizoen. Ja, en ze zijn weg hoor. En ze rijden wel goed. Ze ziet er in ieder geval wel. Ziet het ziet er wel een beetje makkelijk uit. Hoor. Er zit niet echt heel veel energie in. En als u die open ziet. 11 -0 9 dan is dat geen goede opening. En, en als, ik, ja, nee, voor de is, in. als ik de Siha door die bocht in gaat, er zit weinig agressie in. Er zit weinig, weinig power in. Ik laten wel hopen dat, dat de tijd meevalt, maar het ziet er nog niet echt heel erg goed uit. Nee, dat ziet het zeker niet. Ze komt nu wel naast Skokova. Ze gaat doen wat ze... Nou, hoe gaat ze dat wel doen? Nee, Leenstra krijgt klop en ze gaat met lange Sorry. zwaaien. Nee, ja. dat ziet er niet goed uit. Jammer. Leenstra niet nee. scherm, niet in vorm. Ziek maagklachten. 39, 71 Skokova. En Leenstra blijft net 100 honderdste onder de 40. Krijgt dus klop. Rijdt nog wel een 28-9 als volle ronde. Maar deze tijd zegt alles. Het is dus waar. Ze is helaas getroffen door een ja, iets aan de maag. Ja. En dat is heel erg heel, heel, heel teleurstellend. Jammer hoor. Want je ziet, je ziet haar rijden en dan zie je rijden. Dan denk je van. Rijdt ze een 3 kilometer of misschien een 15 meter. Maar absoluut geen 500 meter. Er staat geen agressie achter. Er staat geen power achter. Ja? En als het dan, dan toch niet wil dan is het heel jammer. Maar het is wel... Uh, ja, zij was natuurlijk wel gevaarlijk. Hè? Zij was supergoed. Zij kon echt wel een fantastische outside. Ze kwam hartstikke goed terug uit Calgary. En voor hetzelfde geld trekt ze die flow door. Ze reden hartstikke goed 1-k. Goed, goed dus het uh, is heel erg jammer. Ze had op de manier waarop de vrouw die we nu aan de start zien... Nesbitt vorig jaar een medaille kunnen pakken. Dit jaar ook kunnen toeslaan op het WK Leenstra. Met een heel goede... Ja. Eerste dag en dan ook nog een fantastische 1500. Ja, het zit er niet in, want zoals Erben zei, ze was min of meer aan het steren. Ja. Maar we weten inmiddels hoe dat komt. Ja, want wie staat er nu aan de stad? Dat is de wereldrecordhouder op de 1000 op de 1000 meter. Christine Nesbitt. 37-59 dit seizoen. Goed, dat was Salt Lake City. Maar het geeft wel aan waartoe deze vrouw in staat is. Daarmee zou ze zelfs in het mannentoornooi al hier echt geen slecht figuur slaan met zo'n tijd. Ze zijn weg. Ze rijdt tegen de Japanse Miho Takagi. Die kan ook onder de 38, 39 rijden. 38-7 als persoonlijke voor. Maar Nesbitt is nu al weg. Kijk, dat is sprinten zeg. Ze opent ja, onder de 11-10-67 voor is... Christine Nesbitt. 10-94 voor. De ja, dat is fijn hoor. En dan rijdt ze op die kruising met grote, zware, harde klappen. Rijdt ze naar de Japanse en met het ingaan oh. van de bocht heeft ze de Japanse ontpakken De ideale kruising reeds, reeds ze hier. En dit is agressie. Dit is power. Dit gaat heel erg hard. Nou, dit is een geweldige 500 meter van Christine Nesbit Elke klap is raak en ze maakt hem af tot aan de streep. En dan komt ze uit op 38,29. En daarmee zet ze de rest oh, oh. op een heel, heel grote achterstand. Takagi, goede sprinster, 39 die zit er dus 1.3 al achter. 38, 29, dat is echt een onwaarschijnlijk snelle tijd hier op een laaglandbaan in Moskou. Dat is echt snel. Maar ze reed de ideale rit en er zat agressie achter. Dat is zo mooi. Dat moet zo'n heerlijk gevoel zijn. Dat je iedere klap die je geeft, dat je daar volle, volle power in hebt. Dat alles gewoon wat je erin stopt, er ook uitkomt. Dat alle energie die je in de slag heeft, ook omgezet wordt in snelheid. En dat zag ik vandaag, vandaag bij, bij, bij Christine Nesbjerg. Dat moet een heerlijk gevoel voor haar en, zijn En geweest. dat zagen we bij Leenstra dus precies niet. Dit wilde Leenstra en dit deed Nesbit. Ze zit... Met deze tijd 14e boven het baanrecord. Maar dat staat dan ook op naam van Jenny Wolf. 37,8. Het is drie jaar oud. Nee, Nesbit doet waarvoor, denk ik, enkele steers bang zijn. Ze slaat een gat op de 500 meter. Ja, want ze pakt eventjes, naar, we kijken dan naar Martina over. Pakt ze ruim twee seconden op. Twee seconden. Dat is natuurlijk wel heel erg veel. En Nesbit kan een aardige drie kilometer rijden. op ja. is helemaal niet kansloos op dat onderdeel. de vijf kilometer, kijk, daar gelden andere wetten. Maar goed, dat is morgenmiddag. Dat is nog ver weg. We gaan snel door met de ene na laatste rit. Het is een Noord-Amerikaans onder ons... Brittany Schussler uit Canada... tegen Gillian Rookert, de Amerikaanse. Ze zijn vertrokken. Ze zijn allebei in staat tot het rijden van een 39er... en ze zouden allebei hier wel eens... in de top 10 van het algemeen klassement ja. kunnen eindigen. En de openingen zijn 11-0 voor Rookert en 11-2 voor Schusselen. Ja, ze wil wel, maar ze rijdt een klein beetje wild op de eerste 100 meter. Uh, dat is het niet helemaal raak. Nu komt ze op de kruis, dan heeft ze iets meer rust. En nu gaat ze wel gas geven. Dat kunnen die Canadese schaatsers goed hoor. Die hebben echt heel veel power in de poten. En als het dan goed gaat, dan is ook alles in één keer raak. Het zijn echte sprinters, hè, de Canadezen doorgaans. Er komt weinig echt allround talent vandaan. Zeker ook bij de mannen. Kijken of ze in de buurt van, laten we zeggen, de top 3 op dit moment kunnen komen. De rit Zegen gaat naar Canada, naar Schussler. 39, 91. En Roekert zit er een honderdste achter. 39, 92. Daarmee zitten ze op de zesde en zevende plaats. Zijn ze een fractie sneller dan Leenstraat. Wier tijd gecorrigeerd is tot 40, 0, 0 zien we. Leenstraat nu op acht... Ja. Ja. En nog steeds op één. Christine Nesbit met die ongekend mooie 38-29. Als je kijkt 39, 39, wat heeft dan die Nesbit hard gereden? Maar we zullen nu in de allerlaatste rit zullen we weten hoe hard het nou eigenlijk echt was. Want nu staat iedereen wust in, in, in, in de baan. En dan moet ze eigenlijk ook een 38e. Of misschien in ieder geval een lage 39 gaan rijden. En ze heeft een goede tegenstander, Een mooie tegenstandster, dat is natuurlijk Yekaterina Lobisheva. Populair hier in Rusland. Ze is zo'n beetje de koningin momenteel van het Russische schaatsen. En dat gaan we horen. Let maar op. Ja, ja. Eerst wordt, daar wordt ze aangekondigd. Lobisheva. en de Russische supporters zijn daar zeer blij mee. Ja, maar dat is niet, uh, ik ben heel benieuwd hoe Kyriewis nu aan de start staat. Hè? Want ze weet dat die tijd gereden is. 38-3. Voor mij is het gecorrigeerd naar 38-29. 38-29. Is het nog steeds? En dan weten ze dat het wel eigenlijk wel heel erg had. En dan moet je nog rijden in de allerlaatste rit. Het valt een beetje stil in de hal. En nu moet je dat, dat, dat doen. Dit is een hele moeilijke opgave voor Irene Wust. En als dat kan, moet ze dat op die Nesbit-manier doen. Op gang komen, dan die klappen gaan maken en dan daarna geen misslag meer maken alles moet raak zijn dit is het WK ja. hierop moet iedereen nou, Rus gaan vlammen ze opent in 10-9 is daarmee 600ste langzamer dan Lobisheva. Ja. maar Rus komt nu pas op gang even. ja maar ruim drie tienden langzamer dan dan Nesmetal op de eerste 100 meter en die Lobisheva... Die gaat in de, op die kruising gewoon keihard naar Irene toerijden. Ja. Die heeft Irene Wies nu al te pakken. Nou, Dit moet het, wel harder, Irene. Bij het ingaan van de bocht was Lobisheva er al langs. Lobisheva dendert naar de finish. En Wüst moet aanhaken. Oh, oh, Wüst oh. mag niet te veel gaan verliezen hier. En moet goede zaken doen. Ter van Sablikova. Wüst, 39, 37. Daarmee zit ze ver achter Nesbit, Maar wel een kleine seconde voor Sablikova. Lobisheva pakt zilver trouwens. En dat uh, is een mooi uh, resultaat. Van de zwartharige Rusin 38-94 voor haar. Ja, dus inderdaad, het is een heel groot gat met Nesbit. En dan moeten we echt maar hopen dat Nesbit kapot gaat zo ding, op die 55 kilometer. Maar het gat is dus ook alweer weer groot met, met uh, uh, uh, Sabnikova. Nou, ook weer een seconde. Exact. exact. Ik, Ik denk dat we ons niet moeten blind staren op het optreden van Nesbit. Dat is. Toch gecorrigeerd nu naar 38-30. Die wordt de uh, eerste hier op de 500 meter. Twee de Russin die we dus net zagen flitsen. Lobischeva 38-94 en drie. Ja ja, laten we dat ook niet uit het oog verliezen. Ze pakt wel even een afstandsmedaille mee. Iedereen wust 39-36 en dan pakt ze dus... Ja. 94 ste op deze afstand op Martina Sablikov. Ja, maar dat is als, ik denk toch, ze rijdt hier nu vlak, vlak, vlak voor ons langs. Iedereen is niet blij. iedereen is niet tevreden over deze 500 meter. Ik ben benieuwd wat Jochem uitdagen. FN20. Dat gaan we zo horen nadat we naar Jeroen Tjebkemaar even zijn gegaan. Want er is nieuws uit Oostenrijk. Ja, we schakelen even over naar verslaggever Menno Reemeyer. Die is in Innsbruck bij het ziekenhuis waar Prins Frizo ligt. Menno, eh, ik begrijp dat zojuist leden van de koninklijke familie daar zijn aangekomen? Nou, ze komen er net aan op het moment uh, dat we praten, Jeroen. Uh, vier auto's achter elkaar komen het terrein opgereden. Uh, wat beveiliging zie ik. Eerst even de vraag wie uh, zich melde hier bij uh, de ziekenhuispoort. Uh, de koningin uh, zien we en we zien uh, Mabel, uh, Wissersmith, uh, de vrouw van uh, Friso, naar binnen komen. Houden elkaar stevig vast. Um, Fotografen maken hun plaatje lopen gearmd naar binnen zonnebrillen op, maar ze zien er zeer aangeslagen uit, mag ik wel zeggen. Ze zijn nu door de hal heen en zullen naar boven gaan in het gebouw Chirurgie, waar een trauma intensive care is, waar de prins ook de nacht heeft doorgebracht. Een nacht waarvan we weten dat hij rustig is geweest, wat hem betreft. Um, uh, ...en dat zijn toestand stabiel is, maar niet buiten levensgevaar. Uh, ze blijven uh, de gang doorlopen, uh, zien we van achter. Uh, de dames gaan nu uh, de hoek om, houden elkaar uh, stevig vast... ...en zijn dus uh, op weg naar uh, prins Friso. Dat zijn dus de leden van de familie die er nu zijn. Ik kijk nog even of er nog uh, andere familieleden aankomen... Nee, zo te zien blijft het uh, hierbij. Uh, dat wat betreft uh, het uh, laatste nieuws vanuit uh, Innsbruck, waar dus zojuist koningin Beatrix en prinses Mabel zijn aangekomen... om uh, naar prins Frieso te gaan. Dankjewel, je wel, Menorim. Goed, tot zover het nieuws vanuit Oostenrijk. En dat blijven we natuurlijk uh, volgen uh, de hele dag hier op uh, Radio 1. Even uh, Jochem uit te hagen. Uh, ja, zeg het maar, die 500 meter. Wat moeten we ervan denken? Wust was niet helemaal tevreden, hoorden we net. Nee, ik denk dat ze niet helemaal tevreden is. Ja. Maar je krijgt natuurlijk ook wel een behoorlijke klap om je oren heen... als een Christine nesbed met 38, 30 is hier het eindelijk naar gecorrigeerd... Uh, de 500 meter gaat winnen. Dan krijg je gewoon meer dan een seconde aan je broek. Uh, we weten dat Christine uh, vooral heel hard kan rijden op 500.000, uh, 1500 meter. De drie kilometer is voor haar, haar al lastiger. Um, dan hoeven we ons nog geen zorgen te maken, toch? Nee, nee ja, oh, maar het is, wel, het, is, het is op het ogenblik gewoon heeft ze zo al 7,5 seconden heeft ze gewoon voor. Hè? Uh, nee, dan krijg ik het niet helemaal goed met keer 6. Dus ruim 6 seconden. En dat is nog op maar een drie vraag. Op de 3 kilometer? Op de 3 kilometer, ja. ja dus... Um, ik, ik, na de drie kilometer ga ik wat meer daarover zeggen. Wat ik wel vooral opvallend vind... is bijvoorbeeld wel een Linda de Vries die een persoonlijk record rijdt. Uh -huh. um, want we zien, kijken natuurlijk nu even naar Irene... die met 39, 36 derde wordt. Maar Linda de Vries rijdt een, een zesde tijd in 39, 39 7, waarvan we weten dat ze gewoon goede lange afstanden kan rijden. Dus dat vind ik heel erg leuk. En loopt de andere Nederlanders dus door dan? Nou, ik begreep Marit Leenstra... Uh, een beetje zieker geweest, niet helemaal fris. Uh, dat zie je in de frisheid van het rijden, de mist power. En... Uh, maar dat ze rijdt wel een tiende tijd, dat vind ik dan nog wel. Ja, klaar. maar ze kan natuurlijk veel beter. Ze kan veel beter. Ze heeft een van de snellere persoonlijke records staan. Uh, ze heeft 38-15 als persoonlijke record staan. Uh, dat is de ene snelste tijd als ik heel snel op de lijst kijk van allemaal. Dus ze moet veel harder kunnen. Ze had zeker een 38 giro ook kunnen en moeten rijden. wil ze meedoen in het allround-toernooi. Uh, en ik denk dat haar, haar 5 kilometer is niet zo goed is als, uh, als van een heleboel anderen. Dus dat, dat, daar moet ze de winst pakken op een 500 meter. En dat doet ze dus nu niet. Overigens is haar tijd gecorrigeerd naar 40-0-0. Uh, Claudia Perstijn, ja, die, die, die rijdt redelijk door. Uh, maar ik denk ook dat ze niet zo goed is als dat ze was. Jorien Voorhuis, 40-33. Ze was hartstikke blij dat ze het wereldkampioenschap mag rijden. Maar dat zijn, ik, ik, ik denk dat we toch hun, hun, hun gaan we niet richting uh, podium gaan. Als ik, als, als ik het zo inschat nu. Nee, Voorhuis is meer ervaring opdoen dan, hoor ik je zeggen. Nou ja, ze heeft natuurlijk een aantal allround toernooien gereden... maar ze rijdt dit seizoen gewoon niet zo hard als ze vorig seizoen rijdt. Ik, ik vind, ze ziet er wat af en toe, de, de frisheid zit er naar mijn idee niet in. En ik denk dat ze zich af en toe wel afvraagt van hoe kan het dat ik niet harder schaam. Ja, misschien kunnen de jongens in uh, Moskou er ook even bij halen. En uh, ja. ook hun mening even horen over die top drie. Uh, Erwin en Joris, Nesbit die knalt eruit, maar... Uh, het is, het is een grote knal, maar de vraag is of ze, de knal zo groot is... dat we ons echt zorgen moeten gaan maken op de langere afstanden. Hoe kijken jullie ja, daar tegenaan? Nou, de, hier op de perstribune is de algemene tendens... dat er eigenlijk vanuit Nederlands perspectief niet naar Nesbit gekeken moet worden. Je schrikt, het is een klap, ja. het is een, maar het is echt geen KO. En Nesbit gaat op de drie kilometer natuurlijk al een heel groot deel van die voorsprong verspelen. Hij ja. heeft in ieder geval een schitterende vijf, 500 meter gereden. En dit is wel een baan waarop je kunt glijden. Dus als ze een goede dag heeft en ze heeft die flow dan misschien kan ze wel eens een keertje die vijf kilometer doorrijden. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Gaat ze echt kapot, dan gaat ze echt kapot en dan is ze ook in één keer weg. Maar ja, misschien rijdt ze ook wel eens een keertje door. Ik dan kijk zal het zal wel me... de eerste keer zijn hoor. Ik kijk even met een schuine oog naar de mannen. Hè. En dan kijk naar de prestaties van Lobisjeva. Stijgt die boven zichzelf uit omdat ze thuis rijdt? Of is dit wat we van haar konden verwachten? Nou, ja, dat is ook wel wat, wat, wat we een beetje van haar kunnen verwachten. Maar ze rijden natuurlijk thuis. En die Russen die zijn er erg op gebrand om hier gewoon goed, goed, goed, goed te rijden. Ik denk dat, dat, zegt ook wel iets, dat zegt natuurlijk ook wel iets, iets over Skobrev zo meteen. Ja. Skobrev wil soms gewoon heel erg hard rijden. Ja. Ze zijn het uh, allebei aan hun stand verplicht. Uh, het, zoals ik al zei, Lobisheva is de keizerin van het schaatsen hier. En hier zie je natuurlijk overal spandoeken... met die mooie, markante kop van Skowreff. Met die priemende ogen. Prachtig om te zien. En hij moet het straks echt gaan doen voor Rusland. Want Lobisheva kan dit toernooi natuurlijk niet winnen. We gaan even snel door met de mannen, als dat van jullie mag. Uh, eerste rit is net gereden. Een Nieuw-Zeelander Dobbin tegen een Duitser, Beckert. Beckert won in 37-95, Dobbin 38-21. En nu wordt het toch al... een een ja, maar... beetje spannend aan de start, want daar staat een... Ja, het is België-Frankrijk. Nou, dat verwacht je met schaatsen niet. Maar hier staan Alexis Conte en Bart ba Swings. Bart Swings. En er zijn twee toppers. Bart Swings is met name een man voor de toekomst. Maar Alexi's Conte moeten we toch zien als een outsider. Als hij een goede 500 meter rijdt. En hij is nu, nu, nu voor start. Ze zijn allebei gewoon goed weg. Dus hij uh, uh, is, is een goede rijder. Het dat, kan spannend, dat kan niet. Hij dan... kan een 36er rijden. Hij opent in 10-5 Swings zit er een tiende boven. Maar Conté is een diesel. We zeiden het al. Dit is een man die ja na een paar kilometer pas echt op toeren is. Ja. En nu dus op deze afstand vooral de schade moet zien te beperken. Maar nogmaals, hij kan een 36er rijden. Hij kan, maar ik denk niet dat het vandaag gaat gebeuren. Bart Swings komt namelijk... Best wel dicht in de buurt en die kan misschien nog wel eens zo meteen een nationaal record gaan rijden op de 500 meter. Dan moet hij onder 38 en heeft hij dat gedaan. We kijken wat ja, dat Ja hoor. 37-14 hè? Dat is mooi. Daar zal die content mee zijn. Maar Bart Swings, 37-55, haalt zo even 46-honderdste van zijn PR. En eigenlijk moeten we zeggen dus het Belgisch record af. Hij is goed bezig, die Belg. Leuk seizoen draait hij. Rijdt goede korte en middenafstanden. En er wordt ook tevreden, toch gekeken door Pieter Müller, naar het optreden van zijn pupil Alexi Contin. Daar zijn de mannen voor de top van het klassement nog niet klaar. Mee met die Fransman. Dat wordt een gevaarlijke outsider. Ja, dat wordt zeker een gevaarlijke outsider. Want 37-1, dat is... Uh, ik ben benieuwd hoe hard ze zo de gaan rijden, maar dan heb je in ieder geval... de aansluiting met, uh, met, uh, met, met, de, met de top. En hij kan een hele goede 5x5 kilometer rijden. Het is leuk dat er een Fransman gewoon een keertje echt gewoon mee doet om zo'n top 6-notering. Maar dat wordt natuurlijk veel leuker zo meteen, Want uh, we hebben nog één rit en daarna komt onze troef van hij, Nederland komt, uh, hij, komt hij voorbij, op de baan. He? Hij zoekt voorbij. Want Sven Kramer staat er namelijk op het ijs, nog één rietje wachten en daarna moet hij starten. Hij deed net al een glijstandje vlak voor ons. En ik moet zeggen, dat zag er best wel goed uit. Hij, hij maakte een ontspannen indruk. Uh, hij veegt er even zijn schaatsen, schaatsen schoon. Uh, hij heeft er volgens mij heel veel zin. Ik kreeg vlak voor, mij, voor de uitzending kreeg ik nog een sms'je van Sven, want dat is ook wel weer Sven. En daar stond in, ze gaan er allemaal aan. Dus uh, was, hij is er klaar voor. Dat zegt heel veel. Dat is echt Kramer. Een echte winnaar. Een echte man die zo'n toernooi met een soort enorme daadkracht op zijn naam kan gaan schrijven. Hij deed het al vier keer en hij is nog zo jong. In de baan even voor alle duidelijkheid. Patrick Meek en Jordan Belchot. Een Amerikaan en een Canadees. Derde rit. Maar we kijken alvast vooruit. Want de volgende rit werpt zijn schaduw vooruit. Naar het optreden van Sven Kramer. Terug van weg geweest, een hoop kommer en kwel, ellende, een lange weg terug was het zeker voor iemand die niet gewend is om te verliezen. Hij is terug, maar het kwakkelde nog wat in hamer en nu moet hij tegen Song Hong Lee. En waar kennen we die ook maar weer van hebben? Hij is de Olympisch kampioen op de 10 kilometer. De, de afstand die waarbij Sven Kramer nog ver weg de snelste was, maar helaas die medaille niet kreeg omdat hij gedisqualificeerd werd vanwege een, fou, een, een foutwissel. Voor mij is het de eerste keer dat ze officieel tegen elkaar rijden. Uh, voor Lee is het zijn debuut op een WK allround. Dus het is voor hem de eerste keer dat hij een WK allround rijdt. En ik denk dat hij ook eigenlijk een hele goede allrounder kan zijn. Hij is een, een short tracker, dus hij moet wel een degelijke 500 meter kunnen rijden. En hij kan natuurlijk een goede 5 en een goede 10 rijden. Ik ben heel erg benieuwd wat, de, wat hij, hij gaat doen, maar we weten niet echt... Hoe goed hij is op een oranje toernooi? Het is een beetje het toernooi van natuurlijk Kramer. En dan staan tegenover hem een paar mannen die verstoppertje gespeeld hebben. Skobrev natuurlijk dit jaar af en toe even geflitst op de 1500 meter. Maar verder heeft hij zich nauwelijks laten zien. En ook deze Lee, deze Koreaan, die in de binnenbocht klaar staat In het zwart-blauw van Zuid-Korea. En in de buitenmaan staat hij statig als altijd. Sven Kramer, hij is Klaar voor dit toernooi. Hij heeft zichzelf opgepept. Hij is opgelapt. Hij is ja. weer gezond. En hij heeft een hoop Nederlandse supporters hier naar de Russische hoofdstad gelopen. Ja, en het is spannend hoor. Want hij vindt deze 500 meter vindt hij spannend. Hier moet hij goed doorheen komen. Hij moet een goede start hebben. Hij moet een goede eerste 100 meter. Hij rijdt in ieder geval heel erg goed weg. Volgens mij was hij zelfs een klein beetje vals weg. Maar dat maakt niet uit. Het... Ze laten hem gaan. En hij, staat, hij gaat gelijk op met die. Hij ligt er zelfs voor in een opening van 10.38. En ik vind hem goed hoor. Ik vind het een prachtige opening. En hij heeft op die kruising kan hij nu achter Lee aan. Dit is ideaal. Want hij maakt geen snijden van zichzelf. Maar hij kan nu vol achter Lee aan. En met het ingaan van de bocht heeft hij Lee te pakken. Een soort pikstart van Kramer. En daarna gaat hij een beetje zo als deed. Maar dan toch wat hoger zittend naar Lee toe. Erlangs. En nu gaat hij met ferme klappen naar die tijd toe. Die tijd waarnaar hij al zo lang benieuwd is. Wat zet hij neer? 36-70. Dan pakt hij al... 14e opkomt hè? Wennemars zit ja. wat te wippen hiernaast op zijn stoel. Ja. De Koreaan zes, rijdt 37-3, zit al 16e achter achterkramer. Ja. Erben, wat vind je daar? Ja, ik vind het, de, de, de tijd van ik een beetje tegen. Maar ik vind eigenlijk de tijd van Sven ook tegenvallen. Ik vond zijn eerste 300 meter heel erg goed. Maar hij ging toch voorzichtig die laatste bocht in. En het lichaam kwam alweer omhoog. Ik vond het... Hij, hij zat te hoog. En de laatste 100 meter kon hij niet goed doorvertellen. Hij had een goede start, hij had een goede eerste bocht, een goede kruising. En daarna heeft hij denk ik gewoon iets laten liggen... En als ik hem zijn lichaam nu ziet, hij, hij komt hier nu weer vlak voor de komende kom kom daar precies, precies langs. En hij ziet ons, en hij denkt van nou. Nee, nee, nee, hij kijkt ja, hij, hij, zwaait. Hij, hij, zwaait. hij zwaait wel, wel. Is... maar hij is niet super blij hoor. Het is een beetje wat Wus deed. Hè. Het, is, het is presteren. Het is een tijd waarmee je echt heel goed verder kan. Het is een tijd uh, die helemaal. echt, dat is Prima, maar niet dat flonkerende. Dat, dat zat er net ja, niet dat, in. Dat is ook voor hem heel, heel moeilijk. Want hij wil natuurlijk die 500 meter. Maar het is niet zijn eigen afstand. Hij, hij, hij voelt zich daar niet lekker in thuis. Ja, Erben, even de benning van, van Jochem hier. Want jij keek ook met. Ja, met we, we, we, we hebben we natuurlijk straks die tijd van Christine Nesbit Gezien. Ik heb het idee dat het ijs sowieso niet heel erg snel is. Maar dan zeg ik 36,70. Ik denk dat het. Eigenlijk zou hij rond de 36,5 moeten kunnen rijden. En Erbe zegt: Ik vond de kniehoeken niet heel erg diep. Ik, ik had natuurlijk. Hij mag wel wat dieper gezitten op een 500 meter. Ja. Voor 5 kilometer is het een heel ander verhaal. Maar de mist net even. De, de mist een klein beetje. Sven kan harder openen dan hij wil. Maar dat zou ook wel eens te maken kunnen hebben met de ijskwaliteit. Erbe, jij zit daar dichterbij. Jij kan het zien. Nou, maar, maar het nou, is nou, geen 500 meter rijden. Ik denk dat, ik rijden, dat toch? de ijskwaliteit uh, prima is. Als je kijkt naar een, uh, een tijd van 38... 3, hè, van Nesbitt Dat is onwaarschijnlijk hard. Dus het, ijs er ligt het ijs ligt ergens er ook niet gedweld tussen de dames en de heren. Het baan, het baan ligt er gewoon... De baan ligt er, ligt er eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon nog steeds prima bij. Maar, uh, ja, ik weet het niet. Ik denk Dan rijdt hij gewoon te langzaam. En in de training heeft hij in Insel ook al iets sneller gereden. Voor mij heeft hij al 36,3 gereden. Of, of lieg ik nou volgens mij wat is zijn, zijn snelste seizoentijd? We kijken, we zoeken het eventjes. Hij Husten staat op de, op de ranglijst van 500 meter mannen op dit toernooi. Dus alle deelnemers, de 24 staat Kramer van dit seizoen pas 18e. met Nee, 7, je, 30, hij 7. heeft ook al een aantal 36ers gereden in ja. Insel. Dus hij heeft in ieder geval al sneller gereden. Bij trainingen? Bij trainingen. Maar ik denk als je nou net even onder de 36.5 komt... Ik denk dat hij echt twee, drie tienden te langs gereden heeft. Hij rijdt nu weer voor ons langs. Maar de baan ligt ook stil. Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar er wordt volgens mij ergens aan het ijs... Uh, Vijf minuten ligt, ligt de wedstrijd dus nu stil. Het verbaast me dat ze niet geweld hebben tussendoor. Want gezien de hoeveelheid rijders ja, het is, die er overheen komen... Nou, er is een gat. Er is een gat in, in de buitenbaan. Daar wordt nu even het ijs gerepareerd. En is dat is voor Sven natuurlijk eigenlijk ideaal. Hè? Want Sven heeft in die wedstrijd gezeten. Die heeft gewoon rustig kunnen rijden. En het is, als schaatser is het nooit lekker dat de wedstrijd dan in één keer stil ligt. Dan moet je na de stad, dan zit je in één keer... In één keer moet je dan je wedstrijdschema gaan veranderen. Ja, dit is dan vervelend voor Tetjan Bloemen. Ja, die start in de, de, de, de zesde rit. Krijgen, de hey, hij ging met zijn schaats over de lijn. Hij ging met zijn schaats heel hard over de lijn, Sven. Het laatste rechte eind. Op het laatste rechte eind, Op de finish van de duizend meter zie ik in de herhaling te kijken. Dus Jullie dat... zien slow motions. Gaan wij ja, zo ja, ook dan wordt een even een discussie naar kijken. natuurlijk. Op het, op het oh, laatste oh, oh. rechte stuk ging hij met zijn rechterschaats vol over de, over de blauwe lijn. Hoe zijn de regels? Uh, nou, als nou, dat, hij op dat het, het laatste niet. stuk vol over de blauwe lijn gaat, dan mag dat gewoon niet. Dan, dan moet al die gewoon gedustgewerkt worden. Maar nu word ik ook een klein beetje nieuwsgierig. Want nu schreef ik me meteen te kijken naar al die witte jassen daar op het binnenterrein. Ja, en de scheidsrechter die gaan zich inderdaad allemaal ja. verzamelen. En ik, ik zie nu dat Kramer naar Geert Kempkes gaat. En oh, krijgen we dan weer ja, zo'n raar toernooi dat er weer iets ja, gebeurt. De ja, nou, scheidsrechten nou, gaan elkaar te en als Jan Augustinus erbij staat, ja, die, die is de, dat gaat er niet goed komen. Er wordt gebeld nu, er wordt gekeken. Gerard Kemker staat met zijn armen over elkaar. Die kijkt gewoon naar die scheidsrechter En die denkt van, nou, wat er gaat gebeuren, gaat gebeuren. Ik kan er niks meer aan veranderen. En Sven, Sven is heel erg onzeker. Die staat ernaast. Hij maakt een gebaar van, god, wat, wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Ik ben nu heel erg benieuwd. Heb je, ben dit, heb je benieuwd dit als, als schaatser er in gebeurt. de gaten als je het laatste rechte eind uh, schaatst? Of ben je zo gefocust op die finishlijn? Kan het zijn ja, je dat bent hij het al, bij, dat hij weet? Het weet. Raar is, op deze ijsbaan. Er liggen namelijk nog extra lijnen op. Normaal gesproken heb je alleen maar de, de lijnen van de, van de baan. Maar op deze baan wordt ook nog een andere sport gespeeld. Dat is Bendy. En er zitten allemaal rare rode lijnen op. Dus, dus misschien kun je daar een klein beetje van slag zijn... dat je ja. dan die lijnen niet die ziet. Maar hij moet dat natuurlijk weten. En er is dus zoveel commotie over geweest. En als het Kijk, ja, we, zien u, we zien 2000, nu, sorry jongens, is, maar we zien nu... Jan Augustinus, die kijkt nu op het scherm. We zien met een camera zien we nu op het scherm wat hij ziet. En hij ziet nu de beelden van de NOS, ze de opnames. En ze zijn de, ba de band nu aan het terugspoelen, zeg ik even, ouderwets jaren 80. En dan drukken ze op play en dan zien ze de laatste, uh, het laatste rechte eind van Kramer. Ja, dat hebben wij ja, ook gezien. Daar is geen misverstand over, Jochem. Nee, maar ik, ik ben, ik, kijk, het gaat om, je moet er met je buis volledig oh. overheen zijn... en ook met je schoen. Dat is op een gegeven moment de aanscherping ja. van de regel geweest. Ja. En dat gaan gaat, er nu dat gaat wij door over centimeter. Wij kijken nu mee... Sorry, sorry, sorry dat ik ja. ook kom. Erwin, vertel jij er Wij kijken mee nu over de... Ja, nee, maar dit is niks aan de hand. Wij kijken mee met de mensen die, uh, uh, die hier de, alles bepalen. Die hier dus, uh, we hebben hier een monitor. We hebben hier één keer. Twee keer. Ja, maar zoals. dit is verveer... Ja, ja, nee, ja. ik weet het ik ben hij zeker. Gaat met, hij gaat met uh, drie slagen ja, bij drie het zelfs. uitkomen van de bocht, maakt de hij één. vier slagen. En de, de laatste twee gaat hij ja. zo overduidelijk is, over de uh... middelste blauwe lijn heen. Ja. Oh jongens, dit ja. is toch ongekend. Wat is, nu, twee, Wat is nu, nu hier gebeurd? Je, hebt de, je moet als schaatser moet je zo snel mogelijk weer terug naar je eigen baan. Dus als je de bocht uitkomt, dan mag je best één keer, omdat je de bocht niet kunt houden... Met die schaars over de lijn komen. Maar daarna moet je in ieder geval de intentie hebben om zo snel mogelijk weer terug te komen. En dat ik denk als wij het hier bekijken. En ik, heb, ik, ik gun Sven het allerbeste. Ik gun hem bij deze wereldtitel. Maar ik ben er heel erg bang voor. En ik denk dat het echt gebeurd is. Ik denk dat hij, dat hij eruit vliegt. Is dat concentratie, Erwin? Hoe kan dit nou gebeuren bij zo'n groot schaatser? Ja, dit is natuurlijk. Dit, dit is eigenlijk gewoon een fout. Dit is echt een fout die je niet mag maken. Want, eh, je mag best wel overheen, maar je moet die intentie hebben. Je moet laten je moet zien dat je zo snel mogelijk teruggaat naar die baan. En dat doet hij niet. Voor alle duidelijkheid voor de luisteraars. Hij komt dus de laatste binnenbocht uit op de 500 meter. En, en dan zwiep je dus naar buiten toe. Daarbij mag je best die blauwe lijn benaderen. Maar hij, maakt, hij doet dat vier slagen lang. Ja. Dus de eerste twee slagen zit hij ongeveer op de lijn. En de derde en vierde slag gaat hij met zijn rechter schaats. Ruim ja. Echt die vierde slag zit hij dik ja. in de baan van de Koreaan. Ja. In de buitenbaan dus. Ja, dit is echt erg. Want hij komt de bocht uit, dan gaat hij over de lijn heen. Maar daarna komt hij weer terug in zijn eigen baan. En daarna gaat hij weer een slag naar buiten toe. Ja, hij weet nou, het, dat hij dat weet het maar, nog ja. niet. Wij zien nu een uh, close-up van hem. Jullie zien hem ongetwijfeld ook uh, zitten op de binnenbaan. Wij ja, zien ja, zie, close-up Ik heb, ik erg, heb nog ik heb niet de indruk erg, hij, uh, dat er al een beslissing is genomen eigenlijk. Ik heb hier heel Je, erg het gevoel. Want ik zit namelijk naast de man die de computer be beheert... waar de weer op gaan kijken... om gewoon de, die, die computer eventjes weg te draaien. Maar uh, dat zal denk ik wel niet mogen. Maar, ik, heb, uh, ik, ik heb grote angst hoor. Ze zullen ook, niet zo snel oh, zijn. Nou, de man, de Rus die de machine beheert... die lacht ook op een soort veelbetekenende... bijna sadistische <laughs> wijze van... kijk, we hebben het door, we hebben het gezien. Hij blijft het afspelen, wij willen dat niet zien. En de schaatsliefhebbers helemaal niet. Je komt naar Moskou in een oranje pak en dan komt de grote favoriet... die hier voor de vijfde keer zou moeten winnen... de ja. Nederlandse schaatsheld Kramer. En dan is het binnen, nou dat was dus 30 seconden... zou het er voor hem maar dan opzitten. Het zal toch niet waar zijn? Eh, wij krijgen van uh, collega's door uit het middenterrein. Dat, u juist, uh, dat is met jullie de koptelefoon, Op misschien uh, uh, is dat niet bij jullie doorgekomen. Dat er is omgeroepen dat er niet is gedisqualificeerd. Nou, dan, die, uh, dan gaat hij echt door het oog van een... Uh, en Jan Augustine staat nu bij hem. Als uh, uh, Ik hem nu even bekijk, dan denk ik van dat het echt geluk heeft dan. Ik zie, moet ik zeggen, wat ik hier zie, de mensen blijven ook rustig. Ik zie nog steeds... Ik zie de coaches van Nederland zijn nog rustig. Ik zie Geert Kemperen er dit niet meer op de ijsbaan staan. Maar ik zie geen paniek. Er was als... net wat commotie. Maar de rust op het middenterrein is, als wij gaan staan kunnen we dat net zien, is enigszins weergekeerd. En de volgende rit loopt weer. En dan krijg je een beetje gevoel dat het allemaal met een heel mooi sissertje gaat aflopen. Och, maar, maar dan zou hij hier wel heel, geluk, heel veel geluk hebben hoor. Want ik kijk ook naar, bijvoorbeeld naar Wopke van de Vecht. Die moet hij de boel regelen. En die maakt zich ook helemaal nergens door. Dus... Laten we er dan maar gewoon van uitgaan dat Sven Kramer niet gedisqualificeerd is. Ja. Dat riekt dan een beetje naar klassejustitie, Erben. Want dit wat hier gebeurde, voor alle duidelijkheid, ja. dit mag niet. Dit Echt? mag niet, maar ik ben sowieso een enorme tegenstander van deze belachelijke regel. Want ik wil graag gewoon dat de sterkste schaatsers winnen. En ja. uh, ik vind dit soort boekhoudkundige regels, die hou ik niet van. Ja, maar Erben, uh, dat is eigenlijk niet belangrijk wat jij ervan vindt. Regel is regel. Ja, inderdaad. Zo is het toch eigenlijk? Maar de discussie begint nu wel van hoe ga je hem interpreteren. En als je goed kijkt zou ik zeggen, twee jaar geleden was je er gewoon meteen uitgegaan. We hebben het op het EK gezien dat Jan Blokhuizen, die een blokje weg benen, ook niet gedisqualificeerd wordt in de bochten. Dat de interpretatie van de regels zo flexibel zijn. Op zich heel goed in de, met de oog van de, hoe, hoe kijk je naar de wedstrijd. Maar uiteindelijk, discussies is dramatisch. En wat mij betreft schaft die regel dus dan maar gewoon weer af. Het is gelukkig allemaal goed gekomen voor Kramer. Ik onderbreek je even, want we gaan door met de volgende Nederlander. In de binnenbaan, in de baan, in de bocht waar Kramer dus net door het oog van de naald ging. Daar staat bij de start nu Ted-Jan Bloemen, de tweede van de vier Nederlanders die we vandaag in actie zien komen. En zijn tegenstander is een vrijwel onbekende man, Erben. Ik ken hem in elk geval niet, moet ik eerlijk toegeven. Stefan 37 37.06 staat er achter zijn naam als persoonlijk record. Ted-Jan Bloemen, 36.87 wat veel interessanter is, hij is natuurlijk de Nederlands kampioen allround. De, inderdaad, de Nederlands kampioen allround. En je weet eigenlijk nooit wat hij echt kan. Hè. Hij, is een, hij is een hele goede technische schaatser die heel hard kan schaatsen. En hij kan ook zomaar eens een keer mee doen voor het klassement. Hij is in ieder geval snel weg, hij, dus is het is zijn gestart. En de opening is goed. En Jatje Bloemen kan in principe best wel een redelijke 500 meter rijden. Hij opent in ieder geval in 10.39. Dat is snel. Wapels zit er precies twee tiende achter. En nou moet Bloemen een leuke, een beetje eigen gerijde schaatser... die een heel mooie buikschuiver maakte... toen hij het Nederlands kampioenschap allround uiteindelijk naar zich toe getrokken bleek te hebben. Nou moet hij het even gaan doen. Hij komt met, ja, ook wat hoog zittend door die buitenbocht. Doet dat in elk geval probleemloos. We zien de Canadees ook één keer die blauwe lijn aantikken. Als je erop gaat letten, ja, dan zie je het vaker gebeuren. 37-32 voor Tetjan Bloemen. Dat is ja. de tijd waarmee hij het moet doen. Zit hij een halve seconde achter zijn PR... En dat geldt eigenlijk voor iedereen hier. Die zit 4 tot 16 achter het persoonlijk record doorgaans. Hij kijkt niet vrolijk. Het zal hem ook niet uitgekomen zijn dat hij 4, 5 minuten moest wachten. En ja. inderdaad, in die bocht kwam hij omhoog. De buitenbocht, de laatste bocht voor Bloemen, hij kwam even omhoog. Het was een soort halve misslag, een kleine evenwichtstoornis. Ik denk dat hij er niet heel veel nadeel van ondervond. Nou, hij heeft niet heel veel nadeel van ondervonden. Maar het is natuurlijk nooit lekker. Je wil de 500 meter wil je gewoon vlekkeloos rijden... En als je dan toch een misslagje maakt in die tweede buitenboog waar de snelheid het hoogst is, is dat nooit lekker. Het zal te maken hebben met die pauze. Die vier, vijf minuten die alles te maken had met Sven Kramer-Gate. Zullen we zorgen? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan door met de zevende rit met alweer een Nederlander. De man met de blonde lokken, Koen Verwij, in staat tot een goede 35er. En dat moet dan vandaag dus ook een heel goede tijd gaan worden voor hem op de 500 meter. Want daarop kan hij oh. zijn tegenstander pijn gaan doen. Hij rijdt tegen een pol, Szymanski. Ja, inderdaad. Het is mooi om te zien hoe, Jan, hoe Koen Verwij aan de start staat. Hij staat echt met een hele agressieve kop staat in de stad. En hij gaat hier echt iedereen opvreten. Althans, dat gevoel heb ik. Want hij is hier echt met een missie. Hij wil hier ook eigenlijk gewoon wereldkampioen worden. Iedereen heeft het over zijn Kramer Jan Blokhuizen. Maar Koerwijk heeft andere plannen. Hij is hier al eens weer het kampioen geworden. Een jaar geleden bij de junioren. Szymanski opent in 10-10. Verwij, 10-30. Dan is hij net zo snel op dat gedeelte als de man hiervoor, Tetjan Bloemen. Maar nu moet Verwij, die toch een betere sprint in zijn benen heeft dan Tetjan Bloemen, het maar eens gaan laten zien. Het is een jongen die gezien wordt als een talent. En het komt er de laatste jaren. Nou ja, jaren. Het zijn er pas twee of drie dat hij er echt bij zit. Op de grote toernooi nog niet echt uit. Maar dat is ervaring. En daar komt hij aan. Met ferme klappen naar de finish. En hij zet een lage 36, ja, 36-25, de pol 36-51. Ja, dat is een goede tijd. Maar je ziet ook het grote verschil met de Snickraal is dat hij die laagste 200 meter agressief doorversneld. En zelfs de laatste 100 meter nog stevig klappen maken. Diep in die hoeken blijft zitten. Ik denk dat Koen hier heel erg tevreden mee zal zijn. Want 36-2 is gewoon een super tijd. Hij zit ook 16e achter zijn PR. Ja, en, en... dat is een PR die hij gereden heeft in Calgary. Ik denk dat het een van zijn snelste tijden is buiten Calgary. Dan doet... Verwij zo en zo goede zaken. We kijken hierna naar wat Japanners en wat Amerikanen en Polen. Met alle respect, maar we wachten eventjes op rit 12. Van daarin gaat het nog één keer gebeuren voor Nederland met Jan Blokhuizen. En helemaal voor de zaal hier. Dat gaan we straks meemaken over enkele minuten. Want dan komt aan de start Ivan Skobrev. Goed, wat een commotie zeg over uh, Kramer. Je denkt toch bij jezelf, het zal toch niet gebeuren. Maar het is nog niet voorbij, hè? Ik kan me toch voorstellen dat uh, wij de beelden hier uh, duidelijk ja, kunnen zien. Je, gaat er fout in. De, de, als er de mensen zijn die zeggen van we gaan niet voor fair play. dan kan je nog een keer bezwaar gaan dienen. Maar ik, ik lijk het zo zeggen: kijk, wij zitten als uh, rijders. zijn we helemaal niet blij met die regel. Er wordt gezegd: je moet binnen de lijntjes blijven. Oké, okay. maar er wordt, hij wordt zo willekeurig geïnterpreteerd. Als je volgens mij nu kijkt. Zegt van, ja, zou het een disqualificatie zijn. Goed, de scheidsrechters kijken. De schoen moet volledig eroverheen zijn. Voorheen was het alleen je buis. Daar hebben wij als rijders. even afschaffen. We moeten hem oprekken, die regel dan maar. Um, en die schoen is er dus niet volledig overheen gegaan. Nee. Maar het is... Jongens, we willen er gewoon een schaatsen kijken. En over tijden kletsen. En over het wel of niet goed technisch is. En we willen ja, niet Maar toch ga ik er gaan. nog even over door. Ja. Want eh, Als nu een tegenstander zegt. Dit is klasse justitie. Kan je er dan iets bij voorstellen? Uh, dat zou best kunnen. Ja, dat kan, me kan ik me ook voorstellen. Maar kan jij het je voorstellen? Ja, ik kan me dat voorstellen dat ze dat zouden zeggen. Aan de andere kant weten we ook dat een toernooi zonder Sven Kramer. ook gewoon een stuk minder leuk is. Dus uh, je haalt wel de angel meteen uit het toernooi. Ja. Is dat dan een reden om je dan maar niet aan de regels te hoeven houden voor zover dat... Nee, dat ben ik met je eens. Je moet gewoon wel goed naar de regels kijken. Maar goed, als die scheidsrechters aantoonbaar kunnen maken... dat hij binnen de lijnen is gebleven, dat zijn schoenen niet volledig overheen gaan... vind nou. ik het prima. Maar jongens, die discussies willen we toch niet hebben. Nee, liever niet. Klaar? Ja. Gaat het er niet meer over hebben. Goed zo. Dan even <laughs> de... de uh, als er geen aanleiding voor is, zeg even bij. Ja. Even kijken, de top drie nu. Uh, Kramer... 36,70, hebben we het nog over ja. gezegd. Die Simanski, die pol 36,51. Mogen we van hem verwachten op deze afstand? Ja, kijk, laten we eerst maar eens de vijf kilometer van hem gaan bekijken. Precies, dat, maar dus dat... ik. Maar ik denk vooral opvallend Koen van 36,25. Dat ja. zijn tijden die we eigenlijk verwachten. En nog zeker, dat zijn tijden naar mijn idee die sneller zijn die ik had verwacht. Um, als ik kijk, de, de, de Airbus zet straks dat het ijs heel snel was. Ik heb daar maar twijfels over. Ik denk dat Christine Nesbit gewoon buitengewoon hard rijdt. Um, goed, Koen laat nu voor het eerst een zien en zeggen, wow... Daar hebben we wat aan. En we zullen het straks zien wat Jan Blokhuizen gaat rijden. Die zal dus zeker rond de 36.3 moeten gaan rijden. Uh, wil hij laten zien dat hij gewoon mee kan doen. En dan blijkt dat uh, Sven waarschijnlijk wel wat heeft laten liggen. Als dat zo zou zijn. Het is een beetje allemaal vooruitkijken, een beetje koffiedik kijken. Maar dat, uh, dat weten we met een minuut of 15. Nou, als we die PR vergelijken van Jan Blokhuizen met die van Koen Verweij. Uh, de PR van Blokhuizen is 35.59. Ja. Van Verweij uh, 35.64. Dat ligt dus bij elkaar. Ja. Dus dan mag je aannemen dat hij in de buurt van uh, de tijd ja. van Tertje Bloemen uh, moet kunnen komen? Absoluut. Dus vandaar die 36-3 die ik roep. Dat zou ja. niet onlogisch zijn. Ik heb het gevoel dat Koenen beter heeft gereden uh, dan, dan, dan, uh, dan eigenlijk vergelijk met de rest van de PR's. Dus ik, ik, ik denk als Jan Blokhuis ook rond de 363 rijdt, dan doet hij het heel aardig. Ja, Ik zei wij, maar ik bedoelde Koen Verweij, uh, ja. Ja, ja, ja. Ik zei, zei Tetje Bloemen, maar ik bedoelde wij. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Maar dat, is dus, dat maakt het wel heel spannend. En dan is het is natuurlijk ook, wat gaat een Ivan Scalberg doen? En dan, dan, dan weten we. Dan kan je zeggen, van ja, dat heet, natuurlijk weten we het dan aan het einde van de start, maar, van, de, van de 500 meter. Maar die tijden zegt wel wat over de kwaliteit van rijders ook. Dus het is natuurlijk voor het klassement van belang. Maar het geeft ook aan hoe goed mensen dat werken en hoe de eisomstandigheden zijn. Ja, ja het geeft wat aan ook, dit is nog de 500 meter hè? Je ja, ja, hebt natuurlijk nog niks over het allround. Uh, nee, ja, allround nee goed, we gaan straks naar de 5 kilometer. Kan je de, de, de helft van het klassement van de rijders kan je zo uh, naar achteren schuiven. Dat ga je ook zien. Er zijn altijd een paar sprinters die meerijden uh, op zo'n WK allround. Nou ja, die, die, raas, die rijden ergens rond de 636 35, 6, 36, Dus die zie je daarna niet meer in het klassement terug. Nee, we krijgen nog de belangrijkste ritten, uh, Bucco zo nog. Ja. Uh, dan die letter, die Canadees, Markowski, krijgen we ook nog. Ook uh, een rit ja. om naar uit te kijken. En dan Scobreff tegen Blokhuizen. Ja, uh, nou, ik vind die, die Harald Silos in de 11e rit, die, die Let Dat is wel een jongen die komt van het short track. Is redelijk multidisciplinair, laat ik maar zeggen. Die reed op de Spelen in Vancouver, ook nog short track. Mm. Um, dat is wel een jongen die je toch wel in de gaten moet houden... Ook voor de lange termijn, maar ik denk ook op dit weekend. En datzelfde geldt natuurlijk, we hebben het straks wel genoemd... Alexis Content. Ja. Dat zijn jongens waar we, waardoor je een leuke strijd gaat krijgen. We gaan naar uh, uh, Brotka, de Pol tegen uh, Bucco. dus. Rits, team ja. Joris en Erwin. Ja, Bucko, we zijn benieuwd naar Bucko, maar er is hier uh, wat, ja, gelukkig een valse start. Dan kunnen wij even wat andere commotie aan de, aan de, aan de kaak stellen. Want we hebben een tijd van bloemen staan, 37-3, maar daar is iets mis mee, Erben. Nou, uh, wij, staan, wij, zijn, wij kijken hier nu op onze computer en die is gecorrigeerd naar een kleine cor correctie... Naar... 36, 26. Het kan, dat kan bijna niet, want dat zou een PR zijn van 16e. 16e. sneller dan Bloemen ooit gereden heeft. Ja, het is heel vreemd. Er stond duidelijk 373 op de borden toen Bloemen gereden had, maar op de computer, en die is toch echt de baas tegenwoordig in het schaatsen, staat nu 1 Koen Verweij, 36 3625, 2 Tetjan Bloemen 3626. We houden het maar even aan. We zijn er blij mee. Maar ja, je moet het nog maar even afwachten of het ook zo blijft. Want het is wel een enorme hap uit zijn pr en ja hij keek natuurlijk wel wat stuurs toen hij over de streep kwam oh daar gaat de verbinding dat een correctie van een seconde ja dat zou mooi zijn maar ik ik ben bang dat dat niet het geval is kijk je kan het ook wel aan het gezicht zien van een tetje bloem als je over de streep komt als jij een dik pr rijdt dan voel je dat dan heb je een hele rare race gereden Even de tijden meenemen van Bucko, 100 meter. 10.05, Brodka 10.19, 10. snelste tijd van Bucko. Ja, de 10.05 is nog opening. goed, hoor. Hij is absoluut goed. En, uh, hij, ik moet zeggen, ik, hij moet nu gewoon het lef hebben om door te trappen. En we hebben vaker gezien dat hij op de grote toernooi het net een beetje dat liggen. Hij moet, hij moet er nu wel echt naast van komen. Hij komt goed uit, uh, ja. uit de bocht. Maar hij missetje, maar... Het verschil is een, denk ik een anderhalve meter tussen ja. de twee. Maar dit, en... het is een beetje liefjes. Eindtijd, Brodka... 36, 24, derde tijd. En Bucko laat het in het tweede gedeelte liggen met 36, 46. Maar Vijfde zit, tijd? Ja, maar zit daarmee wel gewoon, als je kijkt naar de mannen van de allround... zit hij natuurlijk wel in de buurt En zit ja. hij ook gewoon voor Sven Kramer. Dat ja. is de laatste jaren niet heel vaak meer gebeurd. Hè? Nee. En Bucko is natuurlijk ook een man van de lange adem. Dus ja. daar kunnen we nog het een en ander van uh, verwachten. Ja, het muziekje wat u overigens steeds op de achtergrond hoort... is het muziekje dat uh, ook in het stadion wordt afgespeeld... op het moment dat er een uh, slow motion wordt uh, vertoond. Zo zien wij de finish van uh, uh, de Pool en uh, de Noor nog een keer voorbij komen. Kijk ik even of de verbinding met Moskou inmiddels is uh, hersteld. Niet. We en... gaan naar Lucas Makowski in de binnenbaan... met Harald Silov de Let in de buitenbaan. Ja, die Let waar jij veel over vertelde. Ja, het, is, het is gewoon een allround schaatser, letterlijk, op een WK round Maar uh, die, kan, die kan gewoon heel erg veel. Hij traint uh, met een aantal goede jongens... Hij uh, uh, ja, rijdt gewoon lekker. Hij heeft onder Jeroen Otter getraind bij het, bij het short track in. En ja, ik, ik ben wel nieuwsgierig. Ik hoop, het is gewoon leuk om dit soort jongens te staan. verwacht een snelle 100 meter staan. van hem op een of andere manier. Kan dat? Dat kan die. Ja, ja. hij. Ja, kijk, hij, hij, hij is geen, uh, geen absoluut een ras sprinter. Maar hij kan gewoon vlotte, vlotte 500 meters Bij Beide heren staan klaar voor hun 500 meter. Uh, de led heeft overigens een 35-55 als PR staan. Een van de snellere persoonlijke records. Ja. Nou, hij is vlot weg. We zijn allebei goed weg. Het ziet er goed uit. Wij uh, allebei overigens. Kijken wie de snelste opening kan neerzetten. 10,27 voor Sielovs. 10,21 voor Makowski. Nu gaat Makowski... Heeft natuurlijk... Nou, hij gaat Sielovs op de kruising. en die kan er mooi naartoe rijden. Dit is voor hem een enorm voordeel. Lekker uit het windje. Probeer hem meteen naast te komen. Rijkt... Bochten kan hij wel rijden als shortwekker. Hij zal hem nu vol onderdoor gaan trekken. Tijden ja, overigens de top kijken, 7. De, tot, uh, de, de openingstijden in de top 7. Maar de... Lettrek door en finish. Ja, 36-41. Voor, voor het onrouwen zit hij er gewoon lekker bij. Dus de vierde en de achtertijd. De achtertijd voor uh, Markowski. Overigens is dat een dikke seconde boven zijn uh, PR. Ja. Valt ja, dat toch een beetje tegen? 19. Ja, als je puur naar de PR kijkt, maar... Vergeet niet ook voor dit soort jongens. Hij rijdt nu een aantal jaren op de lange baan. Het heeft natuurlijk veel met ervaring te maken. Als jij vaker op Hooglandbanen als Calgary, Salt Lake rijdt... Dan, uh, dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan ga je steeds beter leren om een 500 meter te rijden. En dat heb je op een allround toernooi wel nodig. En, uh, je, dat, dat, dat is gewoon een kwestie van tijd. Maar de dan, spannendste uh, rit gaat nu komen. Hè? De rit der ritten, zullen we het zeggen, op de 500 meter. Rusland tegen Nederland. Skobrev thuis tegen uh, Jan Blokhuizen die het nu moet laten zien in het toernooi. We verwachten heel veel van hem. En dan is uh, de eerste afstand natuurlijk de 500 meter uh, de belangrijkste. Zeg maar de basis van het onrounder. Want anders moet je constant achter je aanlopen. Ja. Hè? Slechte 500 meter is, uh, is natuurlijk nooit goed voor jezelf. het, nou, het is, uh, Wat we zien, uh, Sven rijdt nu weer goed mee. En uh, dit is wel de kans voor Jan Blokhuizen, naar mijn gevoel... om gewoon eens op een al round te laten zien... dat hij gewoon eigenlijk met Sven de beste onrounder van Nederland... maar misschien ook wel van de wereld kan zijn. En dit is een hele belangrijke race. Vergeet niet, hij staat natuurlijk tegen Dus Het hele stadion van de mensen die dit zijn... gaan helemaal uit hun plaat. Geen valse start, want we moeten zo naar de sterren en het nieuws. Nee, geen valse ja, start. Dat komt uit. Agressief weg. We hadden hem lekker door nu. Ja, dit ziet er wel goed uit hoor. Blokhuizen tikje voor? Nee, Scopref heeft het een schaatslengte voor, denk ik. Het ook. is wel ietsje sneller zijn. Zij ja, dan gaat hij over 510. 1027 voor Blokhuizen, 1034 voor Scopef. Blokhuizen zesde tijd. Scobref negende tijd. Hij kan er nu vol naartoe rijden. Je ziet ook dat hij echt op middenroute richting de buitenbank is. Maar voor mij gevoel zit hij er al bijna naast. Hij moet u nu bij mij gewoon in het beeld bij gaan schuiven. Ja, oh, kijk, hij Blokhuizen. is al dik oh, onderdoor. Dik Ligt ja. echt een meter of zes, zeven al voor op Scobref. Haalt echt volle bak door op de steek. Blokhuizen. En in de 36, tijd van... 36, 36 60, 50. 50. Zevende tijd. 37,04 Voor Skobref. Twaalfde tijd. Brotka wint de 500 meter voor Koen Wij. Wij gaan er even uit voor uh, het ster en het nieuws. Graag tot zo dadelijk.